Welkom, dit is de e-ask vragenuur van 21 september. Uh, er zijn veel mensen, dat is leuk. 12 stuk zou ik binnenkomen, 13 nu even. En uh, even kijken hoor, Nens, ik heb jou er nog niet bij gezien. En Tom kunnen we opnemen, dat is ook altijd een belangrijk punt. De opname loopt. Nens is er. Dan staat niet de start van dit onvoorprezen vragenuur in de weg lijkt mij. Ja, alleen dat soms mijn pc niet helemaal wil wat ik wil. Oké, okay, dus niet staat het in de weg, Bruno, je hebt helemaal gelijk. We gaan snel beginnen. De dingen die op de planning staan, dat zijn er eigenlijk maar een paar. Er komt een stukje uit i-ask, e dat is één vraag over een, uh, een voice pakket wat ik niet gedownload krijg. Dus daar zal ik vrees ik een andere keer op terug moeten komen. Ik ga het nog proberen uh, in de loop van... Uh, ...van het IOS-verhaal als Tom aan het woord is. Dan kijk ik of het nog lukt. Dan kom ik daar later op terug. Verder hadden we twee dingen... Uh, ...op de agenda gezet. Het eerste was van Tom een verhaal over IOS 6... ...waar uh, ik zeker heel erg benieuwd naar ben. Ik heb er een klein stukje van gezien. En uh, ja, ik heb daar natuurlijk honderdduizend vragen over. Het tweede stuk, dat doe ik zelf. En dat gaat over het uh, terugzetten van IOS 6 naar IOS 5 eventueel. Of... Uh, in zijn algemeenheid het terugzetten van dingen van IOS versies wat daarbij uh, komt kijken en hoe we dat kunnen doen en op zich is daar wel hoop als we enige voorbereiding treffen. En het laatste stukje is alles wat hier in de chat te sprake komt. En er was volgens mij voor de opname al een heel aardige discussie over wel of geen HQ stem gebruiken. Nou die kunnen we misschien nog even samenvatten aan het eind van uh, dit verhaal. Want dat is best heel leuk. Uh, Tom Rie bijvoorbeeld van ik gebruik altijd een HQ stem omdat een vlakke stem heel snel niet werkt. Ik heb juist het tegenovergestelde. Ik heb een vlakke stem die heb ik heel snel staan en die kan ik prima vertaan. Weliswaar niet buiten, maar oké. Okay. Daar kan ik misschien met zal even over hebben. Um, Nancy had die vraag ingebracht voor uh, dat Voice-programma. Dus die gaat gewoon even niet lukken. Zodra ik hem heb, dan hoor je het antwoord. Wat mij betreft gaan we beginnen met uh, Tom en iOS 6. Dat is goed. Er valt natuurlijk veel meer over iOS 6 te vertellen dat ik nu ga doen. Want iOS 6 is natuurlijk nog maar pas uitgerold. Uh, woensdagavond, 19.00 uur was hij beschikbaar. En ik weet dat er vele mensen echt uh, op het vinkertouw zaten om onmiddellijk de software update te doen. Ik was daar één van. Ik kwam vrij snel binnen. Um, ik heb nog wel toch nog even iets... ...dat heb ik ook weer even net in het forum gepost. Um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uit nieuwsgierigheid al gaan downloaden. Uh, maar in principe raad ik toch mensen af um, om een .0 versie te downloaden. Omdat, ja, een .0 versie, dat, dat is de eerste versie die dan van dat product wordt uitgebracht... En je kunt nog zo goed van tevoren testen maar de echte, met een groep testers, maar de echte test komt pas als je hem de wereld instuurt en, en dan rollen er vaak gewoon hele vervelende fouten uit of noem maar op. Um, dus uh, wat ik altijd zeg, en ik moet daar een beetje voorzichtig zijn, maar de, wat ik dan de gewone gebruiker tussen aanhalingstekens noem, adviseer ik toch altijd om even te wachten tot een, een eerste update. Um, nu hebben we gelukkig op dit moment de methode om snel terug te gaan, maar je ziet alweer hier dat er toch best wel veel mensen waren die zoiets hadden van, had ik het maar niet gedaan. Um, en er zijn genoeg freaks op de wereld die onmiddellijk erop springen en ons altijd weer verblijden met allerlei op- en aanmerkingen over de versie die uitgebracht is waar we met z'n allen heel veel in hebben. Nou, iOS 6, ik heb hem dus wel, want ik ben zo'n freak. Uh, en ik ben, nou, ik, zoals een, een echte Nederlander betaamt, begin ik natuurlijk met de nadelen. Ik moet even kijken of mijn computer zo vriendelijk is om... Mee, um, ...mijn klapblokje te laten zien. Ik heb mijn spraak van mijn uh, computer even uitstaan. Oké, okay, nou, we beginnen dus met de nadelen van iOS 6... ...en dat is uh, om te beginnen de stem van Xander. Um, voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben... ...ik heb hem even aanstaan, Xander. De HQ-stem hebben we het dan over. Ik start mijn uh, iPhone. 15 minuut. Hij probeert de tijd te zeggen... Vrijdag 21 september. 15 uur. Op. Nou, ik, ik versta het niet. Ik heb de spraak helemaal niet zo snel staan, maar... Vrijdag 21 september. Nou, hij heeft het over vrijdag. Onttrendel. Onttrendel. Nou, laten we eens even onttrendelen dan. Kantoormap. 5 apps. Reizenmap. Drie apps. Navigatiemap. Zes apps. Jullie horen dat inderdaad Paul Ekman schreef erover dat de G is bijna een Engelse G geworden. Kantoormap. Very maar op zich... Um, instellingen. Instellingen. Ik zal even de instellingen ingaan. Daar kom ik straks ook nog op installeren hoor. Want er zijn natuurlijk best echt leuke dingen. Vliegtuigmodus. Uit. Wat hij dus nu probeert te zeggen is vliegtuigmodus uit. Ik zal het nog een keer Vlietuid. laten. Bloemsels. Vliegtuigmodus. Uit. Nou, uh, je kunt je voorstellen dat voor heel mensen dit, dit eigenlijk gewoon niet echt bruikbaar is. Ik, ik denk dat je overal aan kunt wennen, maar... Dit mag natuurlijk echt uh, een stukje beter. Um, ik ga nu maar even naar uh, goede oude Ellen. U. F. Nederlands. Belgisch. O, een beetje zwaar. Ik kan even niks aan mijn mixer doen. Dus we moeten het maar even op deze manier doen. Ehm. Um, Koppen in de agenda en in de contacten, daar is ook iets ernstigs mee mis. Ik weet niet of er mensen van jullie zijn die ooit alles geconstateerd hebben dat wanneer je in de agenda een beetje aan het rommelen bent, en dan moet ik zeggen. Oh, wacht even, er gaat iemand zetten. Um, ik zet even mijn computer zacht. Um, mensen die, uh, zullen ongetwijfeld wel eens gemerkt hebben die de uh, standaardagenda gebruiken dat de koppen niet altijd stroken met datgene dat in de agenda daaronder staat. Dus dan hoor je bijvoorbeeld vrijdag 21 september 2012 koptekst en daaronder zie je ineens staan um, hondentrimsalon maandag 24 september. Um, hoe dat komt weet ik niet. Maar dat lijkt nog wel erger geworden. En um, wat het vervelend maakt, dat zal ik jullie laten horen. Instellingen, ik ga ademing, even de instellingen op, op. uit. En ik ga naar instellingen, de... Kantoormap, vijf ik open de kantoormap. En die komen we meteen naar iets wat ik wel prettig kantoor, vind. Geopend. Als de map is geopend zegt hij ook keurig kantoor geopend. Agenda, kantoor geopend. Dat is volgens mij nieuw. Ik ga naar de agenda. agenda vrijdag 21... Agenda, alle agendas, agendas. Oké, okay, no. omdat ik hem in een lijstbeeld gebruik, moet ik even op mijn scherm wijzen. Omdat als je gaat vegen, je de uh, hele lijst krijgt van afspraken die ervoor stonden. Woefstok, hele dag. Woefstok, hele dag. Zaterdag, september 22, 2012. Nou, op dat text. is goed. Woefstok, hele dag. Zoals jullie horen, is... Wanneer het item wordt uitgesproken, de datum die daar altijd achter hing... ...en de agenda waarin het, volk, waarin het item voorkwam verdwenen. Maandag, september 24, 2012. Judith Hofman, hele dag. Woensdag, september 26, 2012. Visio, 10 uur. Op de een of andere manier gebeurde het mij dat ik... Um, kijk of ik dat vandaag nu weer voor elkaar vandaag. kan krijgen. Woefstok, hele dag. Zaterdag. September, pedicule. Vrijdag. Nu. Vrijdag, september 21. Makt training. Met Alice Woefstop. Donderdag, september. Bestuursvergadering. Nazorg, visio. TAPODO. 11 uur. Woensdag, september nou, Ik krijg hem nu niet in de war. Dat is jammer, Koptekst. maar het, het, ge, het is mij al uh, reg regelmatig gebeurd de afgelopen dag, anderhalve dag. Dat die kopteksten niet meer stroken met wat daarachter staat. Dus de echte afspraak. En omdat de. Uh, de afspraak uh, in, in IOS 6 veranderd is met dien verstanden dat de, er dus niet meer de datum en de agenda achter staat. Is het, uh, kan het dus voorkomen dat je ja, een probleem krijgt met de dag waarop de afspraak plaatsvindt. Datzelfde gebeurt ook met de contacten. Agenda, contacten. Contacten, alle contacten vernieuw. Ik ga even vegen. Alle komt, voch zoek, zoek, hoofdletter A. En nou, je hoort, het is keurig. Afspraken, BBC A, Apple Winnie Ultra, hoofdletter B. Dit gaat Op keurig. Text. Nu wil ik even weten hoeveel contacten er zijn. 142 dus contacten. Ik ga even met de vier vingertik naar beneden en ik veeg even naar links. Zorgkantoor. Dan hoor ik dat de laatste het zorgkantoor is. Nu ga ik weer naar boven. Vernieuwd. En Knoop. nu ga ik vegen. Alle contacten. Toe. Knop, zoek, zoekveld. Hoofdletter Z, koptekst. Accessibility. Nou, dan hoor je dus ineens dat die kop niet meer klopt. Dat is een Z geworden. Ik veeg er even snel door. Kian, women, afspraak, BBC, Apple, B9, BV. Hoofdletter, v, hoofdletter V, dat zou dus de B moeten zijn. Inmiddels gaat hij de telefoon, die laten we even bellen. Um, dus er is iets mis met de kopteksten in een aantal apps van, uh, van Apple. Um, verder is hier een knop vernieuw. vernieuw gekomen, bovenaan de contacten. Ik heb geen idee wat hij doet. Als ik erop tik heb ik, sorry, uh, ik, tic, heb ik uh, geen idee wat er gebeurt, maar dat vinden we misschien nog wel. De Facebook-app. Uh, Facebook is nu geïntegreerd in iOS 6. Maar Dirk en ik hebben gisteren ontdekt dat wanneer je naar je vrienden gaat... Uh, je nog wel de letter hoort. Hè, de A, B, C, de koptekst zullen we maar zeggen. Maar dat de vrienden zelf uh, helaas niet worden genoemd. Um, ja, we hadden het er net in het uh, uh, praatje voor drie uur al even over. Dat ging het even over Siri. Um, ik had gehoopt dat, omdat dat ons ook beloofd was, dat Siri uh, met de nieuwe iOS uh, ook beschikbaar zou komen op de iPhone 4. Nou, dat is dus niet het geval. Ik had nog iets vreemds met de weer -widget, widget, widget. Mooi, hè? Um, ik uh, opende het berichtencentrum door met drie vingers naar beneden te vegen vanaf de statusbalk... En toen zag ik mijn weerwidget niet meer en toen ik in de instellingen ging kijken zag ik dat hij wel in berichtencentrum stond. Wat ik gedaan heb is hem er een keer uithalen en er daarna hem er weer in en toen zag je hem wel. Dus mocht je iets missen in je berichtencentrum, ga dan naar uh, uh, de instellingen van, uh, van het berichtencentrum uh, en in instellingen en zet het dan een keer uit en weer aan. Uh, in instellingen muziek, uh, dat is een kleinigheidje, is een uh, loze knop. Die zegt alleen maar: Knop. Maar deze knop brengt je naar een website uh, waar je meer informatie krijgt over iTunes Match. En met iTunes Match kun je je uh, muziek die je op uh, een iOS-apparaat hebt staan uh, op, in de cloud zetten, zodat je die muziek kunt delen op al je iOS-apparaten. Sorry voor de krakende stoel. Nou, dit zijn uh, een aantal nadelen die ik heb gevonden en uh, hopelijk zijn er niet meer, maar die zullen er ongetwijfeld wel zijn. Dan beginnen we nu uh, aan de voordelen. Een van de dingen waar veel mensen op hebben gewacht, denk ik, en waar iedereen wel blij mee zal zijn, iets dat ik zelf niet kan uittesten omdat ik daar niet genoeg voor zie... Is dat VoiceOver en Zoom nu samen kunnen werken? Ik weet niet of Nens dat al heeft uitgeprobeerd. Het is wel een erg kort, dag natuurlijk. Maar ik denk dat, dat heel veel slechtziende hier uh, erg blij mee zullen zijn. Nou, bij een map, uh, als je een map opent, hoor je dat de map geopend is. Dat heb ik net laten horen. Dat lijkt me helemaal prima. Ehm. Um, ja, we gaan even een paar nieuwe features bekijken. Eentje die ik zelf heel erg leuk vind. En uh, Tria Adma heeft er al uh, kort aan gerefereerd in het uh, forum. Agenda, vrijdag 21. Dat is uh, niet storen. Klok. Instellingen. Ik ga instellingen. even naar de instellingen. Oh ja, ik vergeet nog iets. Um, als je met twee vingers drie keer tikt, gaat de spraak uit. En dan was de was ook al het uh, geluidjes waren weg. Als ik dat nu doe, ik doe dat even. Spraak uit. Sorry, mijn iPhone ligt ook op de plek waar mijn microfoon staat. Ik, als ik nu ga vegen. Dan hoor je nog steeds de tikjes. Dat was een uh, iOS 5 niet zo. Ik vind dat wel jammer, want... Ik zet, als ik de iPhone als wekker gebruik, eigenlijk altijd de spraak uit. Want als dan ook nog Xander er doorheen begint te kletsen door mijn harp, dan uh, zit ik rechtop in bed. En... Maar nu werkt dat dus niet goed. Want als ik op dit moment de spraak uh, met deze, wijze, deze manier uitzet, dan hou ik wel die tikjes over. Ik hoop dat ze dat gaan verbeteren. Oké. Okay. Nederlands. Oh, sorry. Français. Nederlands. Nederlands. Belgisch. Zo, we zijn er weer. Um, ik ga even kijken waar ik zit. T-mobiel en t en instellingen. Koptekst. Instellingen. De instellingen. Uh, dat is helemaal gerestyled. Um, ze hebben nu een aantal dingen verplaatst. En alles wat te maken heeft met communicatie, zal ik maar zeggen, staat bovenaan. Dat vind ik wel heel handig. De vliegtuigmodus. Wifi. De Bluetooth. Wifi. Bluetooth staat nu hier en is. Uh, Snel, hoe snel je dingen vergeet. Bluetooth zat volgens mij gewoon in het algemeen menu. En dat hebben ze nu hier boven gehaald. Persoonlijke hotspot. Persoonlijke uit. hotspot. Dat, is dus, um, dat geeft je de mogelijkheid om je iPhone als wifi te gebruiken. Aanbieder. T-mobile NL. Niet storen. Uit. Niet storen. Dat is een knop die kun je aan en uit zetten. Aan. Uit. En uit. Berichtgeving. Knop. Hieronder staat berichtgeving. En daar ga ik even in. Want wat zien wij instellingen, daar? Ter, berichtgeving. Koptekst. Instellingen. Berichtgeving. Wijzig. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het berichtencentrum te zien. Koptekst. Niet storen. Knop. Een niet storen knop. Als ik hierop knop dubbeltik. Niet storen. Berichtgeving. Terugknop. Dan krijg ik een aantal dingen die ik kan instellen die bepalen hoe of wanneer of waar ik niet gestoord wil worden. Nou waar is niet waar. maar. Niet storen. Koptekst. Als niet storen is ingeschakeld, bevat de status balkenmaansymbool en worden gesprekken en meldingen stilgehouden als ze binnenkomen terwijl het apparaat is vergrendeld. Koptekst. Gepland. Aan. Gepland is aan. Van 22 tot 7. Knop. Van 22 tot 7 wil ik niet gestoord worden. Als ik hier op dubbeltik kan ik de tijden veranderen. Sta oproepen toe van alle contacten, knop. Sta oproepen toe van alle contacten, knop. Als ik hier op dubbel tik, dan kan ik instellen... Sta oproepen toe van niet storen, ...van terug, wie ik wel oproepen wil hebben uh, als het niet storen aanstaat. Sta oproepen toe van koptekst, iedereen. Van iedereen? Nou, dan heeft het eigenlijk weinig zin om niet storen aan te zetten. Niemand. Niemand. Favorieten. Je favorieten, en dan worden de favorieten uit je telefoon bedoeld. Groepen, koptekst. Geselecteerd. Alle contacten. Alle contacten is bij mij nu geselecteerd voor de grap. Um, groepen. Ja, ik had het er al met Dirk over. Ik kan geen groepen uh, uh, aanmaken. Um, dus uh, hoe, hoe, dat, hoe dit precies gaat werken, weet ik niet. niet of er een manier is om groepen te maken. Of je dat dan eerst extern moet doen. Maar in ieder geval vind ik dit een hele leuke feature die we nu uh, kunnen gebruiken. Meestal was het zo dat... Ik, als ik naar bed ging, de vliegtuigmodus aanzetten. Maar dit is eigenlijk veel handiger, want je wilt toch de mogelijkheid hebben om toch, als er hele dringende zaken zijn... ...ik noem maar wat, er kan binnen de familie iets gebeuren of binnen je vrienden. Dan zet je die in je favorieten en je zorgt ervoor dat, je die, dat die je wel kunnen bereiken. Even kijken, ik heb hier nog staan wat opmerkingen als het gaat om instellingen. Bij instellingen, mail, contacten, agenda... ...kun je nu uh, instellen of je een signaal wil hebben als het gaat om een agenda, om een afspraak. Uh, nu is het zo dat je in je uh, agenda staat die op uh, geen, volgens mij, standaard. Maar uh, nu kun je dus een... ...en uh, jullie moeten me straks maar even verbeteren... ...want ik heb dat volgens mij echt nog nooit gezien in iOS 5, tenminste op mijn 4 niet... Kun je dus inderdaad in de instelling al aangeven, een soort standaard van ik wil dat als ik een afspraak maak, dat ik altijd om een kwartier van tevoren word gewaarschuwd. Ja. ja, er is nog iets leuks in, in e-mail. Ik ga een hoop vergeten hoor jongens, maar goed, er zijn volgens zeggen 200 uh, verbeteringen. Of verbeteringen, aanvullingen. Ik ga even naar de mail. Instellingen. Kop, thuisknop. Insta, telefoon. Mail. Nee. Mail. Nee. Postvakking. 10. Ongelezen. Oké, okay. Tom, er zijn meldingen voor je. Ja. Yeah. Postbussen. Koptekst. Ik ga even naar de postbussen. Wijzig. Knop. Inkomend. Koptekst. Ik hoop dat dit niet te zwaar is. Het dreunt in mijn hoofd. Dus. Alle inkomende. 44 ongelezen berichten. VIP. 0 ongelezen berichten. VIP. Ik heb dus een postbus die heet VIP. En wat je kunt doen. Met Vip deze list. postbus. Hij is nu nog leeg bij mij. Vip Koptekst. Een VIP-lijst. In de VIP kunt u snel e-mail van belangrijke personen bekijken. Koptekst. Voeg toe. Je kunt dus een VIP toevoegen. Dus dan voeg je een e-mailadres toe in deze lijst. En als er dan een bericht van die persoon binnenkomt. Dan komt dat in deze postbus. De VIP-postbus. En je krijgt ook nog een geluidje Ja, ik heb er nu nog niks in staan, dus daar kan ik verder nog niets mee. Maar dat is wel heel handig. Als je dus, ik roep maar wat van belangrijk iemand post verwacht, dan maak je hem even tot een VIP. En vervolgens krijg je heel snel in de gaten of er een bericht van die persoon is binnengekomen. Er is nog iets anders leuks in het e-mailprogramma. Daarvoor moet ik even de... 5 ongelezen berichten. Blind Access, dat is. Um... Inkomend, 5. Ongelezen, Ronald Rewering. Antwoord, VOA, Sneltoetsen overzicht IPAD. Ongelezen, ongelezen, ongelezen, ongelezen, Marcel van der Lind, via. José tips en tricks. 14 uur 27. Um, er is een. een, een rotorinstelling bijgekomen. Ta taken. Die heet Taken. Verwijder. En. Als ik nu verticaal veeg, kan ik hem zetten op verwijder. Standaard. En op standaard. Ik zet hem verwijder. even op verwijder. Wilfried, antwoord, Als ik nu bijvoorbeeld 16. een bericht snel wil verwijderen, 14. dan doe ik het volgende. Sorry, ik zit weer door Ellen heer te kletsen. Als ik nu snel een bericht wil verwijderen, doe ik het volgende. Marcel van de Linkt, Ik veeg naar beneden 16. en ik tik dubbel. En het bericht is verwijderd. Dus dat is een wat snellere manier om... Stil maar, stil maar. Een snellere manier om berichten te verwijderen. Ik vind dat op zich een hele mooie, een hele mooie feature. Um, dat is de rotor. Ja, dit is, dit, ik vind dat ik eigenlijk alweer lang genoeg aan het woord ben geweest. Uh, volgens mij is uh, dit een, al een, een aardig rijtje van uh, leuke dingen in... Uh, ...in iOS 5. En nu moet ik eventjes kijken of ik heel snel terug kan naar... ...ja, om de microfoon te stoppen. Nogmaals, ongetwijfeld zijn er nog veel meer leuke dingen... ...die ik hoop te ontdekken in de, in de komende dagen. En daar gaan we dus zeker nog meer over vertellen. Ik geef de microfoon even vrij. Kijk, dat is een mooi verhaal Tom. Leuk dat je de nadelen en voordelen naast elkaar hebt gezet... Uh, jij riep iets over een vernieuwknop in de agendas. Die gebruiken ze omdat je steeds meer uh, online agendas hebt die gesynchroniseerd kunnen worden. Dus als jij een, daar een... Uh, sorry, bij contacten. Dat geldt voor agendas trouwens ook. Maar bij contacten... Uh, als jij uh, e-mail contacten hebt en er komt wat bij en je vernieuwt dat ding, dan haalt hij die nieuwe contacten er even weer bij als het goed is. Tenminste, ik denk dat ze het daarvoor bedoelen. En er is wel een App, overigens heb ik ergens vage in mijn achterhoofd als uh, herinnering nog waar je wel groepen mee kunt aanmaken. Maar misschien dat ze standaard in de IOS uh, 6 iets hebben gemaakt om, uh, om groepen wel aan te maken. En de integratie van Twitter uh, riep je nog wat over. Ja, dan hebben ze in, in feite gewoon de Twitter-app overgenomen. Uh, zeg ik dat goed? Nee, Facebook. De Facebook-app hebben ze overgenomen. En daar zitten wat vervelende ontoegankelijkheden in. Ik denk dat andere Facebook-apps wel uh, doorontwikkeld blijven worden. Wat je ook bij Twitter zag toen Apple Twitter en iOS 5 erbij zetten. Toen bleven de andere Twitter-apps zoals Tweetlist en Echofon ook gewoon doorlopen. Jij bent naar Ellen gegaan. Die vind jij duidelijker dan de... Uh, de compacte stem van, uh, van Xander. Nee, nee, nee. De reden was uh, uh, nu in, in dit geval dat ik wilde in ieder geval de HQ-stem uh, van Xander laten horen. En uh, dat, dat gaat niet samen, de HQ- en de low-Q-stem. Uh, en daarom, uh, om de snelheid hier in, in de chat te houden, heb ik Ellen maar even gebruikt uh, als, uh, als goede stem. Maar ik ga straks zelf over naar uh, de, de low-quality stem van Xander. Waar het hier vooraf even over ging, voordat we met de chat begonnen was... Dat ik, uh, als ik het virtuele toetsenbord gebruik, de, de low quality stem van Xander uh, niet erg prettig vind, omdat ik bijvoorbeeld heel slecht het verschil hoor tussen een E en een R en een M en een N. Maar dat geldt dus alleen als je het virtuele toetsenbord gebruikt. Um, ik moet nog even kijken of Xander wat harder is, want op de een of andere manier is mijn iPhone niet zo hard. Ook al zet ik die spraak vol open en ik merk, uh, misschien word ik ook wat dover, hoor, dat kan ook, of slechthorender. Maar uh, als ik buiten ben vind ik uh, de, de, de, de, ja, de iPhone soms wat zacht en de, de low quality stem wat slechter verstaan. En dat geldt ook voor, uh, voor Ellen, uh, omdat ze gewoon een stuk zachter is dan de, de high quality stem. Ja, snap ik. Um, zijn er andere vragen of dingen die mensen met uh, IOS 6 hebben gedaan? Ik hoorde wel wat opmerkingen trouwens. Je riep even dat... De, um, oh, trek ik nou mijn pluchter uit? Nee, schijnbaar niet. Je riep dat de vergroting en de um, spraak nu samen konden. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen daar wel blij mee zijn. Hoewel het, de gebaren van de spraak, de gebaren van de vergroting schijnen te overrulen. Bij de vergroting was het zo dat je gewoon uh, met drie vingers het beeld kon meeslepen. En dat schijnt nou niet meer te lukken. Dus dat is wel jammer. Misschien dat ze daar wat anders voor uh, gedaan hebben. Maar ik heb daar nog geen documentatie van kunnen vinden. Dat zal al met al ook wel weer duidelijk worden, denk ik. Dus nu hobbelt de vergroting gewoon een beetje met de spraak mee. Nou ja, misschien is dat ook wel voor veel mensen voldoende. Heb je nog uh, uitbreidingen bij toegankelijkheidsopties gezien toevallig tom? Nee, er zijn wel wat. Uh, uh, ja, er zijn wel wat dingen die te maken hebben met uh, motorisch beperkte mensen. En ik heb ook nog wat andere dingen gezien. Niet in, niet in binnen Voice-Over, maar gewoon binnen toegankelijkheid. Um, als je wil, kan ik wel even de microfoon weer vastzetten en ze even doorlopen. Wil je dat? Oh, dat kan heel grappig zijn. Oké, okay, microfoon staat vast. Peter Vowaard, Vaart. Ik ga hier even uit weg en ik ga weer naar de instellingen. Ja. Instellingen. Instellingen aanbieder, Dit niets, bericht algemeen, knop. Um. Geluiden, knop. Ja, geluiden, dat is ook wel grappig. Um, je kunt, zag ik bij de wekker nu ook. Muziek die in je uh, iPhone staat als uh, weggeluid gebruiken, dat is voor sommige mensen misschien ook wel heel erg plezierig. Um, er zijn als je binnen geluiden gaat kijken ook de mogelijkheid om trilpatronen te maken. Um, dat kan natuurlijk heel handig zijn voor mensen die hem op trillen hebben staan en een bepaald patroon aan een bepaald persoon willen hangen. Helderheid en achtergrond. Helderheid en achtergrond hebben ze bij elkaar geveegd. Privacy. Privacy is ook nog even nieuw. Ja, Dirk, ik kom er zo aan, maar ik kom dit nu toch tegen. Bij privacy kun je zien, um, ik zal er even ingaan: privacy, instellingen, terugknop, privacy, koptekst. Locatievoorzieningen aan. Knop. Daar zijn dus nu de locatievoorzieningen terechtgekomen. Contacten. Knop. Als ik nu op contacten tik. Contacten. Privacy. Terugknop. Contacten. Koptekst. WhatsApp aan. WhatsApp. Mag dus mijn contacten bekijken? Hier staan de apps die om toegang tot uw contacten hebben gevraagd. Kop. Dus op deze manier kun je kijken welke apps Privacy. Um, instellingen. Die geef je dus ook aan welke welke apps uh, uh, bepaalde dingen mogen. Als het gaat om privacy, Privacy is eigenlijk het Engelse woord. En daarnaast mag je dan ook nog uh, uh, hopen dat je ziet wanneer ze dat gedaan hebben. Vliegtuigmodus. Niet stopt. Bericht. Helder. Privacy. iCloud Knop. E-mail. Notities. E-mail. Oh. Privacy. Helderheid en acht. Geluiden. Knop. Privacy. Helder. Geluiden. Algemeen. Ik kijk nog even. Verder om te kijken of er algemeen. nog iets interessants was. Nou, hier is weinig veranderd. toegankelijkheid, knop. We gaan even naar de toegankelijkheid en ik loop ze gewoon even toegankelijkheid. langs. Toegankelijkheid, algemeen, terugknop. Toegankelijkheid, koptekst, zien, koptekst, aan, knop. Hier is niets veranderd. Zoelen, uit, knop, grote tekst, uit, knop. Keerkleuren om, uit. Spreekselectie, uit, uit, knop. Spreekinfo tekst, uit, uit. Spreek automatische correcties en hoofdletterwijzigingen automatisch uit. Koptekst. Horen. Koptekst. Gehoorapparaatmodus. Uit. De gehoorapparaatmodus verbetert de prestaties voor sommige gehoorapparaten, maar het is mogelijk dat de mobiele ontvangst afneemt. led bij melding. Uit. led bij melding. Uit. Stereo-balans links-rechts. 50%. Aanpasbaar. Pas de audiobalans tussen het linker- en rechterkanaal aan. Hier, Koptekst. Hier. Begeleide toegang. Uit. Knop. Begeleide toegang. Uit. Ik heb geen idee wat dit betekent. Fysiek en motorisch. Koptekst. Assistieve toeg. Uit. Knop. Assistive touch. Weet ik ook nog niets van. Thuisknop interval. Standaard. Knop. Hier kun je dus het interval van de thuisknop instellen. En daar bedoelen ze mee de, de tijd die ertussen moet zitten om bijvoorbeeld twee of drie keer te drukken. Inkomend gesprek. Standaard. Knop. Ja, hier kun je het inkomend gesprek aangeven waar dat naartoe moet. Kies waar gesprek En dat Stop. bedoelen ze natuurlijk of naar de oortjes of naar uh, de speaker of wat dan ook. Kies waar inkomende gesprekken heen worden gestuurd. Driemaal thuisknop indrukken. Koptekst. 3x thuisknop. Voice over. Knop. Um, hier ga ik even kijken want dit is een minuutje Drie X thuis. geworden. Toegankelijkheid. Terugknop. 3x thuis. Koptekst. Druk driemaal op de thuisknop voor. Op tekst. Geselecteerd. Voiceover. Kleuren omkeren. Zoen. Assistieve toegang, Dat zijn. Zoom. Kleuren omzoen. Nu ben ik dus. Benieuwd. Geselecteerd. Kleuren op. Geselecteerd. Kijk, je kunt dus meerdere dingen Zoelen. tegelijk selecteren. Uh, dat is zoals het uh, toegankelijkheidsmenu er nu uh, uitziet. Merk, hier komt de microfoon weer voor jou. Oké, okay, er zijn dus wel wat dingen bijgekomen inderdaad, dat is grappig. Die uh, thuistoets die kun je ook blokkeren, zodat uh, mensen hem niet kunnen gebruiken. En dat maakt hem bruikbaarder voor uh, onder andere autisten. Dus dan kunnen die autistjes niet uit de app ontsnappen die ze... ...aan het gebruiken zijn en een begeleider of iemand anders kan dan met of drie keer thuis toetsen of drie keer thuis toetsen... ...en dan twee seconden wachten en dan nog vijf keer thuis toetsen of een dergelijk patroon wel uit de app. Dus dat, uh, ja, ze hebben daar wel hard en best gedaan. Ik vind het overigens erg jammer wat ze met die contact hebben gedaan, dat, uh, dat is raar. En die agenda is altijd al een probleem geweest. Gelukkig zijn er andere contacten apps en agenda apps die dat wel goed doen... Maar dit is heel lastig. En zeker in combinatie met dat ze de datum achter iedere afspraak gewoon weg hebben gehaald. Want dan kun je, nou, is daar gewoon niet mee te werken. Als de datum waarop de afspraak is. De referentie daar naartoe echt de koptekst is. En als je die gewoon regelmatig door elkaar gooit. Ja, dan uh, is dat heel lastig. Wat jou overkwam overkomt mij heel vaak ook trouwens. En dat is dat... Uh, als je dit voor wilt doen aan iemand, dat dat gewoon niet lukt. Ik snap echt niet wanneer die koppen van die agenda door elkaar heen gaan. Zijn er andere mensen die leuke dingen gezien hebben bij IOS 6 of minder leuke dingen? Um, nee, ik heb wel een paar vraagjes. Ik heb uh, documenten aan jou gestuurd, Tom. Ik weet niet of je tijd had om ze te lezen in het Engels. En daar staan twee dingetjes waar ik mij afvraag. Um, wat ik mij afvraag, dat zijn twee nieuwe dingen in Maps uh, zit iets dat uh, voice-over zou moeten uitspreken dus als ik uh, op straatniveau zit dan als ik met mijn vinger eroverheen ga dan zou die de straten uh, uitspreken tenminste in hoeverre mijn Engels natuurlijk reikt maar dat heb ik even hier net heel snel in een seconde bekeken uh, dus daar ben ik benieuwd naar of dat ook zo is uh, zoals dat hier staat natuurlijk uh, uh, nog wat andere dingen in Maps Um, dan is er ook nog een andere verandering uh, die hier staat en die misschien uh, iemand al bekeken heeft. Um, in de rotor is er een, uh, een, een extra dingetje bijgekomen, dat heet, ja, hier in het Engels heet dat actions, als dat van toepassing is en dan kun je wat extra dingetjes doen, uh, misschien weet je daar ook iets meer van? Uh, ja, de maps, er is ook al iets gepost in het voice-over forum. Uh, ik kan dat niet uittesten. Het schijnt te werken, maar daarvoor moet je een iPhone 4S hebben. Helaas. Uh, wat die action betreft, taken. Nou, dat, dat is dus waar ik het inderdaad net even over had. Dat zie je dus in, in uh, het e-mail, in het mail-appje. Als je dus in de lijst zet en je draait de... Uh, ...de rotor naar taken... ...dan kun je dus heel, heel een stuk makkelijker uh, mails verwijderen... ...door één keer naar beneden te vegen en dubbel te tikken... ...en dan is de mail verwijderd. Uh, dan hoef je dus niet uit de lijst... ...dan hoef je dus niet eerst naar wijzig te gaan... ...en dan... Uh, Weer een mail op te zoeken te selecteren en dan uh, op het laatste, als je ze allemaal geselecteerd hebt, de wijzigknop in te tikken. Ik heb uh, nog niet gekeken of uh, de taken in de rotor ook in andere apps voorkomen. Um, maar in, in de mail is die dus heel handig om snel in een lijst even mails te veranderen. Ja, de maps helaas kan ik niet uh, bekijken. Die verwijderfunctie van mails, dan kon natuurlijk ook al met de delete, de swipe. Die kenden ook heel veel mensen niet. Uh, dan, maar dat maakt niet uit, dat is nu ook opgelost. Uh, bij Maps inderdaad uh, wordt het inderdaad ook voorgelezen, de straatnamen, uh, als je er gewoon overheen gaat. Wat uh, gebeurde bij, als je een regio verkende bij Ariande, dat gebeurt nou ook in de kaartenmap. En uh, die turn-by-turn -turn navigatie, die werkt inderdaad. Dus uh, vanaf nu is het eigenlijk niet meer nodig om uh, een extra pakket op het omhoog uh, naast te halen ik heb nog een uh, leuke nieuwe feature ontdekt die ik even wil delen in iOS 6 en dat gaat over het virtuele toetsenbordje, het is namelijk zo dat de toetsen shift en delete en enter, als je dat toetsenbordje in de zogenaamde uh, touch type mode zeg, he, zeg maar heet dat zet, dus de mode waarop je je vinger oplegt en loslaat en dan zet hij de letter neer. Dat geldt nu dus ook voor de toetsen die iets doen met je tekst. Dus de shift-toets, de enter-toets en de delete-toets. En ook, dat vind ik heel prettig, die toets waarmee je, dus, uh, je uh, de, de meer-toets, zeg maar, of more dat ding geloof ik, waarmee je de cijfers en symbolen kunt selecteren, die kun je nu ook gewoon aanraken en loslaten. En dan uh, schakelt hij gelijk over naar uh, cijfers of letters of symbolen. Of whatever. Oh, dat is inderdaad fraai. Ik heb het ook nooit begrepen waarom die delete toets anders werkte dan de rest van de toetsen En zeker die meer cijfers en meer lettertoets die hij bedoelde. Ik ben nog wel even benieuwd, trouwens, mensen. Wat schreven ze nog meer over dat action-ding? Ook dat hij in andere dingen andere acties zou moeten hebben, bijvoorbeeld op, in Safari of zo. Uh, ja, het zou op uh, verschillende uh, uh, dingen moeten werken. Tenminste, het staat hier niet bij waar en zo voort. Een mail toevallig staat erin uh, gemeld. Uh, maar uh, sommigen hebben het en sommigen hebben het niet. En ik dacht dat ik ook las dat je ze zelf kan aanpassen... Maar dan moet ik even goed lezen. Want inderdaad, ik lees het nu echt één seconde voordat, uh, voordat ik er wat over zeg. En uh, ik heb hem dus nog niet echt goed bekeken. Dat geldt ook voor de vergroting op de iPad enzovoort. Dat moet ik allemaal nog regelen, sorry. En hoorde ik bij jou, Tom, uh, die feature dat je nu in het berichtencentrum een uh, notificatie krijgt van Facebook of een tweet? Had je dat ingesteld? Want dat dacht ik dat ik net uh, voorbij woorden komen bij jou. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb. Uh, uh, ik doe heel weinig met Facebook. Maar ik, ik heb me ooit eens aangemeld. In verband met de Stichting van de Geleidhonderschool. Uh, maar ik vond het. Uh, uh, de, ja, ik weet niet, er ging mij te veel tijd in zitten. Ik vond het niet intuïtief genoeg. om meteen uit de vingers te kunnen. Dus. Uh, ik, ik heb wel een postbus. Um, dat, ik zat gewoon in het mail. appje en daar. De eerste postbus die je daar tegenkomt is een gmail postbus van mij waar de mails van, uh, van Facebook in binnenkomen en daar staan al die notifications. Ik, ik heb uh, gisteren dus met Dirk even naar de Facebook app gekeken, maar ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen Robert dat ik er nog veel te weinig mee doe om daar echt ook uh, fatsoenlijk een, iets over te kunnen zeggen. Maar ik heb hem bij mij niet in de notificatie staan, dit was gewoon... Een maillijstje van de postbus, postbus van mij van gmail. Hij kan overigens wel in de notificaties. Dat geldt voor heel veel Twitter apps. Ze doen dat zelf. Uh, bijvoorbeeld Echofon doet dat. Tweetlist is daar net mee begonnen. Maar doet dat volgens mij soms wel en soms niet. Dat is een beetje hoe zijn pet staat. Of zijn jasje. Weet ik niet. Uh, en de Facebook app. Die kan zeker uh, berichten posten. In, de, in het berichtencentrum. Dus ik neem aan dat de geïntegreerde Facebook app dat ook gewoon kan. Waar met name die integratie van Facebook uh, in de voren zou, in, naar voren zou moeten komen... ...is dat je vanuit heel veel plekken in de iPhone direct iets op Facebook kunt zetten of op Twitter. Bijvoorbeeld vanuit Safari kun je direct een link... ...op uh, Facebook zetten wat je aan het zien bent. En vanuit de camera kun je direct een foto naar Twitter toeschieten. Dus dat hebben ze wat, wat uh, meer in elkaar getrokken. Ja klopt, dat zag ik, dat is waar. Maar um, ik weet nog niet, want ik heb mijn Twitter-echofoon... Uh, ...en gewoon een normale Twitter-app nog niet in mijn berichtencentrum geloof ik staan. En ook nog niet met Facebook. Dus ik weet niet hoe je dat moet doen, misschien weet jij dat. Ehm... Um, ja, ik zag verder ook nog wat andere fietsjes, maar die uh, wil ik wel toelichten een Normaal gesproken kun je, vraagt hij dat gewoon een keer of hij in het berichtencentrum mag gaan posten als je de app aanzet. En als je uh, dat zelf met de hand wil doen, dan moet je dat doen bij instellingen berichtencentrum. Dan heb je een lijst van uitberichtencentrum en een lijst van inberichtencentrum apps. En die kun je daar verschuiven. Ik weet uiteraard niet hoe ze dat bij IOS 6 nu gedaan hebben. Maar bij IOS 5 uh, is dat niet zo heel moeilijk. Oké, okay, nog meer dingen over IOS 6. Nou, volgens mij is dat in, in, uh, in berichten niet echt veranderd. Uh, jij had het net toch? ik had nog even een, een, een opmerking of een vraag, Dirk. Jij had het net over dat je dus, uh, als het om autisme ging, iets met die thuisknop kon doen... Uh, dat je ervoor kon zorgen dat men niet uit een, een app weg kon en zo. Maar dat kan ik nergens vinden. In ieder geval niet hier uh, in die toegankelijkheid uh, opties. Heb je enig idee waar ik dat zou moeten kunnen vinden? Dat is volgens mij die laatste optie bij de drie keer thuisknop eigenlijk, denk ik. Nou, ik zal eens kijken, maar daar zag ik alleen maar die uh, drie mogelijkheden van... Uh... Nou, ik ga even kijken. Welke daar trouwens weggevallen is, dat is het kiezen. Uh, dat kon je eerst ook daar. ...en dat je dan een dialoogvenster kreeg met wat je aan wilde zetten... ...maar misschien omdat je nu dingen kunt combineren... Uh, ...is dat niet nodig. Of heeft dat geen zin meer bedoel ik eigenlijk. Wie nog meer over IOS-6 of vragen? Ja, ik wil die, uh, die kaarten, bij ons noemt dat kaarten, jullie noemen dat maps... ...is uh, laten horen dat je nu echt de straten kunt laten horen... Dat was een, een antwoord op die mevrouw die daar een vraag stelde. En blijkbaar, als je jouw vinger op een straat houdt, kan je naar die plaats geleid worden. Hoe het werkt, ik weet het nog niet juist, maar ik kan dat wel even laten horen dat die straten werken. Bijvoorbeeld, ik ga nu met mijn vinger over het scherm. Is is straat, weg noord zuidwest inrichtingsweg, weg Noord-Zuid. Pas om te Traceren van Koonstraat, inrichtingsweg, weg Noord-Zuid gestart. Oh, misschien staat het, uh, hij zegt ook, uh, trace, uh, op, je moet je vinger uh, op het scherm houden en dan zegt hij traceren om te volgen. Dus ik ga ervan uit dat je dan uh, met je vinger op de kaart kan wijzen van dat je zegt van kijk daar wil ik zijn. En uh, ik vermoed dan dat hij, als je buiten komt, dat, uh, dat je naar die plaats uh, ook kunt gaan. Hij zegt ook in welke richting dat de straat zich bevindt. Uh, dus dat vind ik wel interessant. En wat die zoom, uh, die zoom betreft, ik ben daar echt, uh, echt fan van. Um, het werkt echt, maar hetgeen dat de mensen nog niet door hebben, en dat staat blijkbaar nog nergens geschreven, dat is dat je uh, op de rand naar de rand moet vegen en dan uh, glijdt het scherm. Dus, uh, dus uh, als je met drie vingers. Het scherm vasthoudt, dan kan je het verschuiven, maar het, dat lijkt me niet echt praktisch, tenzij het voor kleine verplaatsingen is. Maar uh, anders, ah, ik, ik kan het laten horen, wacht, oh, hè. Start, start, op. Oh. Start, start, op. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus Die ik doe du du nu twee maal met drie vingers op het scherm. Voilà, nu is dat vergroot. Kijk, uh, als, je, als het ware, als je blind zou zijn, hoor je eigenlijk geen verschil als je met de voice-over werkt. Kijk. Nu, als ik, naar, als ik naar beneden veeg, dus tot op het randje... Dan ga je zien, uh, dan passeert hij die icoontjes en dan hoor je die ook. Het gaat wel een beetje vlug, het is daarmee dat mijn stem een beetje vlugger heb gezet, om, uh, om te horen wat ik passeer. Kijk, ik ga dat doen. Ik ga nu naar de rand beneden vegen. Openen, Wacht, ops, hè. Geopen. Geopend. Geopend. Ja, ja, dus. Three ups, three ups. Zie je, hij, hij, hij gaat er vlug door, hè. Ik, ik ga nu naar uh, rechts, ik, ik weet niet of dat duidelijk is. Wacht, hè ziet, de, de, die je, de mapjes die hij passeert, zegt hij ook. Uh, ik vind het goed werken. Uh, ja, alles, ik weet niet waar, waar het probleem vandaan komt, wat men daar juist gezegd heeft. Uh, het kruisen. Dus het vergroten en verkleinen is ook heel simpel. Je dubbeltikt met uh, twee vingers en je vecht naar boven of naar beneden... om groter en kleiner te maken. Uh, nou, ik heb er al heel veel mee gespeeld. Uh, ik moet nu eindelijk mijn uh, iPhone nooit meer onder mijn tv loosloopen leggen. Want dat was vroeger zo. Van kijk, uh, hier staat iets en ik weet niet wat er staat of ik kan er niks mee doen. Nu uh, heb ik mijn tv loosloopen eigenlijk uh, niet meer nodig om er toch iets proberen van te maken. Ik vind het goed werken. Uh, ik denk dat heel veel slechtzienden daar heel veel plezier aan gaan hebben. Uh, voor mij, uh, ik heb er nog niks fout aan uh, Aangemerkt. Juist, ja. Voor mij was het ook uh, in het begin een beetje ambetant van... kijk, oh, ik moet hier te veel vegen met, met drie vingers... van links naar rechts of van boven naar onder... om me over het schermpje te vegen. Toen, uh, ja, toen ik een beetje te dicht bij de rand ging... en toen zag ik dat het vanzelf verschoof. Oké, okay, dit is mijn bijdrage voor vandaag. Dankjewel. Het was een leuk, uh, leuk ding. En ik denk dat heel veel mensen daar inderdaad blij van gaan worden. Hier op Bartimaeus hebben we ook toch wel regelmatig dat mensen zeggen... ja, die vergroting... Het is niet alles wat, wat ik ervan verwacht en uh, het kan gewoon niet genoeg. En ze lijken dus met de vergroting en de voice-over uh, samen te kunnen werken. En ik denk inderdaad dat je dan toch wel snellere processors nodig hebt. Want ik geloof dat dat ook alleen maar op de 4S en op de 5 werkt. Dat geldt voor die kaarten-app ook trouwens. Er stond vanmorgen een uh, recensie in Nu.nl over de kaarten-app. Waarbij men toch wel zoiets had van... nou. We missen toch wel iets uh, ten opzichte van Google Street View. Nou is Google daar natuurlijk ook al jaren mee doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar het feit dat ze ze zo toegankelijk hebben gemaakt is uh, wel leuk. Ik ga even loeren hoe we met de tijd zitten. 15 .50. Nou, er kan nog wel een vraag door, en anders dan ga ik verder met het stukje over wat we moeten doen om terug te kunnen gaan naar de vorige versies, eventueel. Ja, nog, dat is het laatste dat ik ga vertellen. Uh, de vergroting is enorm. Je kan het zodanig vergroten dat één icoontje jouw scherm vult. Dus het is wel een enorme verbetering tegenover vroeger. Want vroeger werd het vergroot, maar niet voldoende. Zelfs niet voldoende voor mij om er toch iets aan te hebben. Ho. Uh, ik had nog een nieuw feature ontdekt... feature dat, dat de stores... de iTunes Store en de App Store uh, zijn gewijzigd... omdat die nou samenwerkt dan met Facebook. En uh, of het daarmee uh, makkelijker is geworden, weet ik niet. Alleen wat makkelijker zou kunnen zijn... is dat je bij een update van de app... niet meer uh, het wachtwoord van je App ID in hoeft te voeren. Alleen... Um, het is allemaal wat uh, ge uh, visualiserender gemaakt, waardoor het niet allemaal meer uh, even toegankelijk en gebruiksvriendelijk is, vind ik. Ik heb zelf wel al wat updates uit de App Store gehaald en dat gaat inderdaad op zich gewoon goed. Ik merk niet echt dat er um, uh, echt ontoegankelijke dingen zijn bijgekomen. Ik heb nog niet iets gezocht. Uh, je hebt gelijk, als je ingelogd bent met je Apple ID, dan, dan hoef je voortaan je wachtwoord niet meer in te tikken. En dat, uh, dat is eigenlijk wel heel erg handig. Kan niet anders zeggen. Ja, voor nieuwe apps nog wel, maar niet meer voor updates. Ik keek trouwens vanmiddag bij de App Store, bij uh, de updates, staan er 21 updates. Of, of Volgens mij zijn ze gewoon allemaal gek geworden of zo sinds dat uh, IOS 6 gedownload is. Oké, okay, dan wil ik nu langzamerhand verder naar het tweede verhaal. En dat is dat, uh, hoe je terug kunt komen naar een vorige versie. Als er iets heel erg fout gaat met update of dat een update gewoon heel erg slecht is of echt niet bevalt. Dat kan natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld, je hebt, uh, ik zet even de microfoon vast. Ah, ik pak hem even, want het, het gebeurde nog niet. Um, wat die update betreft, Dirk, uh, heeft dat niet alleen te maken met de iOS 6, maar ook met de iPhone 5. Uh, ...dat heeft te maken met het feit dat het scherm langer is... ...en dat er natuurlijk ook heel veel apps zijn die daar gebruik van willen gaan maken. Ha, dan zit ik er ook nog even tussen. Uh, want ik wilde ook nog even zeggen dat er uh, een berichtje stond over het uh, appje berichten... Uh, dat als de linken staan in je berichten in, die je leest. Dat hij die niet automatisch meer pakt zeg maar. Uh, maar in je rotor zit nou dan een, um, een optie die heet uh, linken. En dan kan je door de linken heen lopen. En nou je toch echt voor mij. Mijn Alt-L doet het af en toe gewoon niet. Die control doet het wel, maar de Alt-L niet. Oké. Okay, um, het downgraden van uh, bijvoorbeeld 5.0. Nee, 6.0 naar 5.1. Dat is iets wat sommige mensen wel willen. Dat kan gelukkig erg goed. En dat schijnt te liggen aan het feit dat 6.0 nog niet een officiële release is. Je zou verwachten dat dat wel zo is. Maar zolang dat dus niet zo is... dan staan de zogenaamde shsh blocks van 5.1 nog op je iPhone. De shsh blocks, dat is een soort handtekening die iedere iPhone heeft... Gecombineerd met de versie van software die erop geïnstalleerd is. Apple wil gewoon liever niet dat je weer download na, of downgrade naar een vorige versie. Nou, waarom ze dat niet willen weet ik niet. Uh, misschien dat ze dat in verband met veiligheidsleks of, of dat soort dingen. Zij willen gewoon dat je hun laatste versie uh, software gebruikt. En... Dat is ook het eerste antwoord wat ze geven als je problemen hebt. Dan vragen ze wat voor versie hebt u. Oh dan moeten we updaten naar uh, 6.0 en kom dan maar eens terug. Dus problemen met 5.1 die uh, pakken ze gewoon ook niet meer aan denk ik. Als je wil updaten en eigenlijk moeten we dat gewoon allemaal doen. Want uh, kijk die hele toegankelijkheid is natuurlijk in, in verhouding met wat Apple op de markt zet. Uh, een verschrikkelijk klein percentage. Dus daar zal ook een verschrikkelijk klein percentage testwerk naartoe gaan. En de grote map gaat natuurlijk naar het visuele deel. En terecht. Want er worden gewoon... Uh, ik weet echt niet wat het percentage is. Maar in Nederland... Uh, zijn er natuurlijk een aantal... blinden of slechtzienden die iPhones gebruiken. Maar er is natuurlijk een, een, een duizendste procent... en waarschijnlijk nog veel minder van alle iPhone gebruikers. Dus... En daarnaast is het natuurlijk ook nog een keer zo dat met die voice-over uh, er, nou ik geloof iets van 30 of 40 talen worden ondersteund. Dus ik vind het echt, eigenlijk al sowieso altijd wonderlijk dat Nederlands daarbij zit. Hoewel het toch een vrij klein talengebied is. Of een vrij klein taalgebied. Um, Oké, okay. Als je terug wil naar een vorige versie, dan moet je eigenlijk gewoon van de huidige versie die je nu hebt, de SH-bloks -SH uh, bewaren. En dat doe je met het programmaatje e -Fate. En IV schrijf je I-F-A-I-T-H. Uh, ik heb hem met vanmiddag gedownload. Het is echt een verschrikkelijke tocht om hem te downloaden. Ik uh, ben er ruim een half uur mee bezig geweest. En. Ik vind dat ik redelijk uh, handig ben op internet. Maar ik kwam er gewoon niet uit. Ook met JAWS niet. Het was echt zo'n uh, download. Als je zegt van. Uh, dan staat er download. e uh, 1.4.2 voor Windows. Link. Nou dan geef je een klap op die link. En dan verwacht je een scherm waar je kunt downloaden. Maar hier zaten allerlei reclameschermen voor. En boxes voor. En frames overheen die je weg moest klikken. En dan had je eindelijk een knop download. Ik heb dat een collega gevraagd. Die. Uh, een van de lieden van Accessibility die zijn toch ook redelijk handig op internet tenminste dat mag je hopen en verwachten en die heeft toch ook echt 5, 6, 7 minuten zitten kijken om van, van nou, wat willen ze hier nou toch precies maar uiteindelijk heb ik een zip gekregen die ifate e 1.4.2.zip heet en verdorie nou is dat programma weer niet toegankelijk dus ik kan er met JAWS gewoon echt helemaal niks mee dus ik ga dat ding binnenkort naar Nancy sturen of Nancy vragen of zij hem ook wil downloaden om eens te kijken wat uh, dat ding te melden heeft. Het is alleen een Windows versie. Er is geen Mac versie van. Wat ik ervan begrijp is dat je uh, of direct terug kunt wat Roger vanmorgen had. Waar hij straks morgen nog wat over wil zeggen. Of dat je dus de SHSH blokken lokaal bewaart. En op hun server bewaart. En dan moet je dus in de hostfile van Windows een aanpassing maken dat de Apple server even naar hun server verwijst en dan krijg je de bijbehorende sash blokken. Oftewel, het is dus wel een behoorlijk gedoe maar het kan wel. Um, ik weet dat Tom ooit een tijd lang heeft zitten modderen met um, het terugzetten van een iPhone, wat uiteindelijk wel gelukt is, maar het kan dus gewoon heel erg goed op dit probleem vastgezeten hebben. Ze zeggen, het enige wat je kan gebeuren uh, je moet hem in de ...uit mijn hoofdgezicht UDF mode zetten. Dat is een soort mode waarin niks draait op de iPhone... ...en die alleen maar kan communiceren met een computer. En ja, daar is een of andere uh, ingewikkelde manier van aanzetten voor. Je zet hem gewoon uit en dan zet je hem aan... ...samen power met de home-knop. Die hou je 10 seconden ingedrukt... ...dan laat je de powerknop los... ...en dan hou je de home-knop nog 10 seconden ingedrukt... ...dan gaat hij in die mode... ...en dan start er dus helemaal niks... ...want dingen die gestart zijn kunnen niet veranderd worden... ...dus als je een OS wil... Euh, terugzetten, moet die in die mode staan. Je kunt eventueel foutmeldingen krijgen. Dat schijnt niet erg te zijn, zeggen ze. Maar daar heb je programma's voor als Tiny Umbrella... om je daar uit te halen. Ook die zijn helaas niet toegankelijk en lastig. Dus als je euh, zowel die SHSH-files wil gaan maken... als eventueel een uh, oude wil terugzetten dan loop je aan grote kans dat je uh, hulp van zienden nodig hebt. En dat je dat gewoon niet echt zelf kunt. Dit is op zich wel heel erg jammer. En misschien zijn er ook nog wel alternatieven voor. Um... <coughs> en het is mij niet helemaal duidelijk... wanneer een nieuwe versie van een niet-release versie... een wel-release versie wordt. In dat mailtje van Roger op de een VOA-lijst, stond vanmiddag ook een keurige link naar een YouTube-filmpje wat ik gekeken heb en daar zeiden ze dus dat uh, Roger hem nu kon terugzetten en misschien wil hij daar nog wat over vertellen Ja, goedemiddag. ja, dat, uh, dat wil ik uh, best wel um, ja, misschien is het slim om de microfoon even vast te zetten um, maar anders hou ik hem wel in een filmpje ja, nou ja, goed um, uh, wat, ik, wat ik van de week al eigenlijk al op het uh, forum schreef meestal ben ik ook van de afwachtende, van nou ja, goed, eerst maar eens kijken uh, uh, hoe anderen de uh, nieuwe update uh, bevalt en dergelijke. <coughs> maar mijn nieuwsgierigheid het toch om te gaan updaten. Nou ja, goed, uh, geüpdate. En nou ja, goed, het probleem met, uh, met Sander, dat is uh, ja, ons allemaal bekend. En, um, ja, ik had zoiets, jongens, wat, wat, wat moet ik hier nu mee, uh, ik schrok me werkelijk te pletteren, want ik had zoiets van, nou ja, goed, je mag toch verwachten dat, uh, dat er qua stem uh, niets verandert. Nou uh, ja, goed, dat, dat was het dus wel. Uh, er kwamen inderdaad wat opties op het forum van joh zet hem op, uh, op Ellen. Nou ja, in principe heb ik uh, niks tegen op onze zuidenburen, maar ik geef toch de voorkeur op... Uh, ja, om met, uh, met Xander te werken, zeg maar. Um, nou ja, goed, uh, ik had zoiets van, uh, ik merkte met name ook met opstarten van mijn telefoon. Uh, normaal gesproken met iOS 5.1.1, 5.1, uh, dat het allemaal vlekkeloos ging, maar toch had ik met opstarten dat mijn spraak uh, haperde. Dus ja, ik had zoiets van: uh, dit, dit, dit wil ik niet, en ik, ik, ik, ik, ik ga toch proberen om, uh, om terug te gaan naar 5.11. Uh, noem maar even 5.11. Nou, aan het zoeken geweest op internet, uiteindelijk een filmpje gevonden van een Amerikaan, die dus ook uitlegde hoe je dat, uh, uh, hoe je dat moest doen. En uh, ja, dat heb ik ook op het forum uh, geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Ik weet niet of dat, of dat heel, heel erg duidelijk is voor iedereen, maar. Um, als je het filmpje bekijkt, dan denk je in eerste instantie: van Oh mijn god, wat gaat er gebeuren? Maar als je het uiteindelijk hebt gedaan, dan blijkt het toch wel mee te vallen. Het is eigenlijk heel simpel. Nou ja, ik zeg het misschien simpel, maar <laughs> um, uh, wat, moet je, uh, wat moet je zoeken op je, als je dus inderdaad terug wil naar de 5.11? Uh, wat moet je zoeken op je, op je computer? En dat is: um, Op je computer staat een mapje in dit geval um, zou dat bij mij moeten zijn iPhone 4 um, en dan met de firmware uh, uh, uh, vermelding erin dus 5.11 uh, wat eindigt op de extensie .ISPW. nou ja goed, na het filmpje bekeken te hebben vrolijk gaan zoeken op de computer en je verwacht het al ja, de file was niet te vinden wat nu? Nou ja, goed, um, door gaan zoeken op internet, een site gevonden uh, waar je alle firmware's van de desbetreffende iPhones kan vinden. 3, 3, noem gs 4, s um. Ja, goed, ik heb de desbetreffende file die hebben we, heb ik gedownload En dat is, uh, die heeft als extensie .zip Ik heb hem de extensie veranderd in punt. Uh, ISPW de, de, de file die je dus achteraf blijkt nodig te hebben in iTunes. Nou, Toen had ik de file dus op mijn um, PC staan. Ik moet er wel bij zeggen uh, ik heb het met een Windows PC gegaan. Dus hoe dat op een, op een Mac gaat daar heb ik totaal geen idee van. Um, <tossimus> nou dan is het eigenlijk uh, uh, De rest is eigenlijk heel simpel. Um, um, je, sluit je, je iPhone sluit je aan op je computer. Um, op het moment dat iTunes gestart is, of je start zelf iTunes op, dan hou je dus de Home-toets en de Power-toets hou je 10 seconden ingedrukt. Um, na die 10 seconden laat je de Power-toets los en hou je de Home-toets, of die hou je ook nog 10 seconden ingedrukt. Dan komt dus iTunes, die komt in de herstelmode te staan. Nou, dan selecteer je dus um, je iPhone en um, hou je de shift toets ingedrukt en druk je op herstellen. Dan krijg je dus de mogelijkheid om de file dus te zoeken op de computer. Om die aan te klikken. En dan bevestig je hem door, ja, ik weet niet meer precies, oké okay, of, of, of, of doorgaan of, of, of iets in die geest. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. En voilà, na een minuut of tien um, uh, stond iOS 5.11 weer op, uh, op mijn iPhone en begon Sander weer te praten. Waar ik in eerste instantie ook wel een beetje van schrok, want ik had dus de compacte stem en geen high quality stem. Aan het zoeken geweest in de instellingen. En ik had dus geen optie om de stem te veranderen. Uh, wat hebben we toen gedaan? Uh, de iPhone herstart. En toen hadden we dus wel een mogelijkheid om de HP stem uh, aan te klikken. Ik moet er wel bij zeggen, uh, uh, al je apps zijn eraf. Een vrouw die, uh, <laughs> die zit even op de achtergrond wat uh, maar goed, al je apps zijn er al, dus het is uh, uh, wel degelijk uh, zinvol om in ieder geval uh, uh, de apps uh, uh, daar een goede backup van te maken in, de, in je iTunes. Want anders ben je dus een hoop kwijt en ja, dat scheelt je in ieder geval een hoop werk als je dat allemaal weer opnieuw via de App Store uh, binnen moet halen, zeg maar. Ja, het is misschien een beetje een lang verhaal, maar ik ben niet zo'n goede verteller, maar ik hoop dat het een beetje uh, uh, duidelijk is. Maar op die manier... Uh, heb ik het dus gedaan en het werkt. Uh, ja, ik heb weer de oude Sander terug. En, uh, ja, ik wacht gewoon op een volgende update. En, uh, laten we hopen dat, er, uh, dat het stemprobleem uh, als in eerste instantie voor mij uh, ja, belangrijk was, uh, uh, opgelost is. En uh, dan wachten we gewoon uh, op de volgende update. Ja, dat, dat was eigenlijk het verhaal. Meer kon ik er eigenlijk niet, uh, niet over zeggen. Ik, uh, het is gelukt en uh, ja, ik ben helemaal happy in ieder geval. Ja, dankjewel, Roger. Uh, Eén belangrijke vraag van mij is al beantwoord: dat is namelijk van wat staat er nog op je iPhone na de downgrade? Nou, niks dus. Dus je moet zorgen dat al je gegevens ergens uh, geüpdate zijn of weet ik veel wat. Ik had nog wel een andere vraag: heb jij de iPhone 4 of de 4S? Ik heb de iPhone uh, 4. En, um, ja, nee, ik heb de iPhone 4. Dus, uh, en inderdaad, uh, uh, uh, al die, uh, ja, alle standaard apps die staan er, zeg maar, uh, op. Achteraf bleek, ik had een, um, nee, wist ik veel. Ooit is een keer een backup gemaakt via iCloud. Die ging hij ophalen, maar dat was een hele, een hele oude backup. Dus, um, ja goed, die heb ik in ieder geval teruggezet. En uiteindelijk gewoon via iTunes al mijn, al mijn apps weer teruggezet. Het is wel even een werk daarna, nou, omdat je, ik heb best wel veel in mappen staan en dergelijke, dus je moet allemaal weer gaan schuiven en doen. En, maar goed, uh, het is uiteindelijk gelukt. Waarom vraag ik dat, welke iPhone je hebt, is omdat er op de site, waar al die uitleg staat en al die bestanden, staan er twee bestanden voor de iPhone 4, uh, een uh, gsm gewoon bestand en een gsm beeld nog wat. Uh, welk bestand van de twee heb jij gebruikt? Goed dat je dat vraagt, ben ik vergeten te uh, vertellen. Uh, heb ik ook nagezocht op uh, internet, je moet dus het GSM bestand hebben. Er staan inderdaad twee bestanden, GSM en uh, iets van CATM ofzo, of, of, of iets. En uh, volgens internet schijnt dat een bepaalde iPhone te zijn die alleen uitgebracht is in Amerika. Ja, vraag me niet hoe of wat, of weet ik veel. Maar in ieder geval, als je daar naartoe gaat, moet je het gsm-bestand hebben. Ja, maar er waren er twee. Gsm zonder bijvoegsel en die andere was gsm. En er stond er tussen haakjes achter beeld 82, nog wat. Maar goed, ik neem aan dat we dan gewoon om veilig te zijn... ...dat eerste bestand maar moeten gaan gebruiken voor de mensen die terug willen. Ja, sowieso. Tenminste, ik weet niet wat het, wat het andere bestand exact doet. Maar ik heb gewoon gekozen voor de gsm. Tot iets van, ja, nou ja, goed, gaat het fout, gaat het fout. Maar het is in ieder geval. Uh, ja, ik zou in dit geval gewoon voor uh, uh, uh, uh, het losse gsm bestand kiezen. Maar dit betekent wel, overigens, dat je een soort van safe by the bell hebt gehad. Um, omdat deze updates waarschijnlijk nog niet officieel zijn. Dat je nu alsnog die shsh-dingen met dat e-fate moet gaan. Uh, of met een ander programma, er zijn er waarschijnlijk nog wel meer hoor, maar die kon ik even niet vinden. ...dat je nog die blokken zult moeten gaan bewaren. Want op het moment dat je dus een uh, 6.1 krijgt... ...die wel een officiële release is... Um, ...en je wilt terug naar uh, 5.1... ...dan gaat het dus niet lukken als je niet die bestanden hebt. Of die blokken als je die niet bewaard hebt. Dus nogmaals een oproep van jongens... ...ga die dingen gewoon bewaren. Ik probeer de volgende keer nog even op terug te komen... Uh, uh, ...of er een toegankelijkere versie van het e te vinden is... Want doe je het niet, dan kun je gewoon echt niet terug. Dat als grote boze vinger. Ik dacht, maar daar kan ik uh, naast zitten. Ik kan dat niet op mijn pc controleren. Moet ik even op die van Lotte doen. Dat als je een backup maakt van je iPhone met iTunes. Dat die blokken ook op jouw computer al ergens aanwezig zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Uh, jij refereerde nog aan mijn acties van vorig jaar. Dat had te maken met die tweedehands 3GS. Het is mij toen niet gelukt, maar dat kwam meer omdat uiteindelijk bleek dat die iPhone toch overleden was. Want uh, volgens mij heeft Nenster ook nog de tanden op stuk gebeten en ik heb nog iemand van een winkel hier daarna laten kijken... En uh, inderdaad, Tiny Umbrella is ontoegankelijk. Ik heb toen ook nog een ander programma gevonden... dat je ook nog nodig had om hem uit de recovery mode te halen... als je iPhone daarin terechtkwam. En helaas dan dat, zijn dat programma's die meestal door Freaks zijn gemaakt... en die, ja, die, die kunnen wij over het algemeen niet gebruiken, helaas. Ja, dat is het e ook heel duidelijk. Oké, okay, zijn er andere mensen die wat luxe te vertellen hebben of wat naast? Het is inmiddels weer kwart over vier, maar anders dan... Gaan we er een eind aan brouwen. Ja, er is er weer. Um, nog een paar dingetjes over de iOS 5. Uh, FaceTime, over, FaceTime over 3G. Kan nu ook, als het goed is. Uh, wat ik ook zag is uh, bij spraakselectie dat de woorden worden opgelicht uh, als ze worden uitgesproken. Of misschien voor de slechtziende wat. Um, de serie... Siri, um, kun je een app starten, maar ja, dat is natuurlijk nog steeds in het Engels. Maar misschien is het toch wel handig als je op je, op je Nederlands het Engels uitspreekt. Dat weet ik niet. Leuk om te proberen, lijkt mij, als je Siri hebt. Um, inderdaad, jij had het al over die guided access. Uh, dat je kunt zeggen dat thuisknoppen of wat dan ook niet te vaak uh, worden ingedrukt. Of uh, nou, in ieder geval een beetje uh, tegengaan dat bepaalde bewegingen gelijk dingen uit gaan voeren. Dan is er nog de assistive, assistive touch. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Uh, ik heb hem wel eens gezien en ook eens geprobeerd. Um, en toen viel me inderdaad al op dat, die, uh, dat ik hem eigenlijk niet kon gebruiken in combinatie met voice over. En uh, dat kan nu wel. Een voordeel van die assistive touch of waar die eigenlijk voor is, is eigenlijk om uh, zelf uh, gestures of bewegingen toe te voegen zeg maar aan bepaalde taken. Uh, als je bijvoorbeeld uh, ...en bepaalde bewegingen niet kunt uitvoeren. Dat wilde ik even toevoegen. Ja, ik heb ook uh, een, een vraag uh, aan Rogier. Die, die uh, zegt ook... ...ja, op een gegeven moment moet je de shifttoets ingedrukt houden... ...en dan uh, naar herstellen gaan. Maar moet je dan met je pijltjes naar herstellen zoeken? Of uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, ja, je moet dus uh, uh, de shift-toets inderdaad ingedrukt houden... ...en dan um, uh, ja met de pijltjes... Uh, um, ...hoe zeg je dat... Um, uh, pijlen naar uh, uh, herstel, zeg maar. Ja, ik, ik ben zelf nog in de, in de gelukkige omstandigheid dat ik um, nog iets wat de muis kan gebruiken. Dus het was voor mij in dit geval wat, wat makkelijker. Hoe dat precies met de commando's werkt, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, um, je moet dus wel je, je, je iPhone aan de linkerkant in iTunes uh, selecteren. <coughs> en zodra je dat gedaan door je uh, shift toets. En dan uh, uh, klik je op uh, ja ik, herstellen of restore en een van die twee. Ik denk dat je wel Shift-toets met keuzeruiting mag gebruiken als dit. En misschien dat Shift-enter het ook wel doet, dus dat je hem eerst op herstellen zet en dan Shift-enter geeft. Dat zou ook nog kunnen. Uh, wat je ook nog kunt proberen is met je, content, uh, hoe je dat ding? applicatie toetsen te kijken of er een wat spannends uitkomt aan het menu. En misschien dat JAWS ook nog een shift linker combinatie heeft. Maar dat weet Tom misschien. Niet uit mijn hoofd. Uh, je kan in ieder geval als, dit, uh, als je in het uh, bekende uh, boomstructuurtje in iTunes je iPhone hebt gekozen... Shift tabben of tabben, maar shift tabben gaat sneller naar de uh, herstellen knop. Dat is een knop. En volgens mij werkte het... Maar ja, het is alweer meer dan een jaar geleden dat ik dat heb geprobeerd. Werkte het inderdaad met shift enter. Maar daar wil ik, mag je me niet op, op vastleggen. Maar volgens mij werkte het gewoon met shift enter. Dus je tapt naar die herstellen knop. En dan met shift enter. En shift aanraak vind ik ook een hele aardige... Maar dat is dan voor de braille lezers, leesregelgebruikers onder ons dat dat moet werken. En um, ja, de linker muisknop is natuurlijk sowieso um, de tweede van links op het bovenste rijtje van je numerieke toetsenbord. Dus dat zou je ook met shift kunnen proberen, maar echt volgens mij werkt de shift enter. Ja, dan heb ik nog een, nog een vraag, dat, dat heb ik alles gevraagd, maar elke keer uh, twijfel ik daarover. Ik maak elke, altijd standaard een reservekopie als er wordt gesynchroniseerd. Uh, en uh, is dat nou hetzelfde als wat jullie bedoelen met een backup? Want ik, uh, ik vraag me af waarom je dan al je apps kwijt zou raken en zo. Nou, je raakt al je apps kwijt. Omdat uh, op, op deze manier je hele iPhone als het ware wordt gereset. En dan ben je gewoon de hele bliksemse boel kwijt. Je komt dan ook waarschijnlijk als je hem weer opstart terecht in het configuratie Dat je ook kent uh, wanneer je je iPhone pas krijgt. En dat is ook nog even een vraag aan een Rogier van mij. Toen je je iPhone had teruggezet en je zette je iPhone weer, weer aan. Uh, had je toen meteen al je thuisscherm of kreeg je dus inderdaad... De, de, de verschillende keuzes die je moest maken van uh, regio en wifi, en uh, het bekende verhaal uh, dat je ook je, je, als je had, je, je Apple ID gegevens moest invullen en zo. Ja, daaruit blijkt dus dat ik geen uh, goede verteller ben. <hijen> nee, maar dat klopt inderdaad, hè. je komt dus weer in het configuratiemenu dat je inderdaad een netwerk op moet geven, je wifi en dergelijke. Dus uh, dat klopt, dat moet je inderdaad opnieuw, uh, uh, opnieuw uh, aangeven. En uh, het leuke was, <coughs> ik had dus ook een, uh, een backup gemaakt van mijn, uh, van mijn iPhone. En uh, toen ik dus weer terug was op 5.11, uh, was mijn eerste reactie, nou dan zet ik de backup terug. Ja, mm -hmm. dat ging ik dus niet doen. Dus ik moest alle appjes zeg maar, uh, uh, terugzetten. Vraag me niet waarom dat uh, uh, kan, Misschien dat deze 5.11 uh, uh, die er nu op staat, nieuwer is dan... dan uh, maar in ieder geval, uh, ja, dat was, het, dat was het eigenlijk, dus uh, ja, maar in ieder geval je moet, uh, of je komt dus weer in je, in je configuratie menu, dus uh, ja, het is niet anders, maar alles weer opnieuw instellen. Je contacten, die, heb je, die blijf je wel gewoon, uh, gewoon houden. Ja, maar dat kan komen misschien omdat je hem via iCloud deed. Um, volgens mij moet het... Ik heb twee dingen, want ik sprak gisteren iemand... Die, die had dus een iPhone helemaal gereset en die had geen spraak. Ik heb het hier ook wel eens voor Bartimeus voor de leen iPhones moeten doen... en dan had ik wel spraak. Dus dat is ook nog even de vraag van, heb je meteen spraak? Uh, een ander ding is dat als je met het synchroniseren met iTunes aangeeft... dat ook de aankopen moeten worden overgezet naar... Je PC via iTunes. Dan zou je dus uh, via het synchronisatiemodel. Um, ook weer de apps. via iTunes. terug moeten kunnen zetten naar je iPhone. En ja, nou blijkbaar dus niet meteen alle mapjes. Dat, dat ging dus blijkbaar niet. Dat is dan jammer. Maar die aankopen. die zouden op die manier. teruggezet moeten worden. Maar blijft even de vraag nog aan jou. Toen jij je iPhone weer aanzette en weer moest configureren, had je toen wel meteen voice-over? Of moest je dat eerst weer via iTunes aanzetten? Ja, ik had inderdaad direct, uh, direct weer spraak. Alleen, uh, Sandra die uh, klonk nog een beetje slaperig. Dus in de compacte, in de, compact, uh, de slome versie, zeg maar. <kijkt> en, um, in eerste instantie, ja, volgens mij vertelde ik dat ook net. Volgens mij... Um, of wat, wat heb ik toen? In eerste instantie schrok ik wel, want ik had zoiets van ja, nou heb ik op iOS 6 een Xander die uh, ja eigenlijk wel dronken lijkt. Um, om het maar zo te zeggen. En um, nu heb ik dus de, de, de iPhone weer uh, uh, teruggezet naar 5.11 en nu heb ik een slaperige Xander. Uh, uh, in eerste instantie had ik dus niet de mogelijkheid om, om dat te veranderen in het in het.. Uh, menu of in de instellingen zeg maar. Maar toen ik op een gegeven moment mijn iPhone heb uitgezet en weer aangezet toen naar instellingen ben gegaan toen kon ik hem wel weer in de high quality stem zetten. Ja dat klopt omdat de high quality stemmen zitten niet in dat uh, IPSW bestand. Uh, dus die worden op het moment dat je de iPhone aan de stroom hangt uh, gedownload. En dat, dat brengt me meteen op een andere gedachte. Want blijkbaar zou je zeggen dat het dan niet aan de stem ligt dat in iOS 6 die HQ stem niet goed klinkt? Want ook daarin moest je hem eerst aan uh, het sap hangen om ervoor te zorgen dat een HQ stem binnenkwam lopen. Dus het is allemaal nog een beetje vaag hoe dat nou zit met die stemmen. Maar dat is dus wel de reden waarom je de compacte stem had, want de HQ stem is op dat moment nog niet aanwezig op je iPhone. En was het ook niet zo dat uh, dat was volgens mij het eerste het geval bij iOS 5. Uh, die moesten we allemaal toen opnieuw installeren, zoals nou ja vanuit uh, vanuit uh, de PC. Dat weet ik nog wel. De testtijds van iOS 4 naar iOS 5 kon je niet via eh, gewoon wifi updaten. En was het niet zo dat in dat configuratiemenu eh, je sowieso eh, geen automatische spraak kreeg. Maar dat je die wel meteen kon activeren door drie keer op de home toets te drukken. Ja, volgens mij is dat ook zo. Ja, zeker is dat zo. Ehm... Um even kijken, er, worden, er, worden, er wordt een woord backup gemaakt of vaak geroepen en bij iTunes noemen ze het een reservekopie. Daar zit um, alleen maar Apple apps zitten daarin. Zit daarin zoals Agenda en dat soort dingen als je dat aan hebt staan. En de inhoud van andere apps zit daar niet altijd in. Daar zijn ze een beetje onduidelijk over. Het OS zit daar zeker niet in. Dus OS 5 of OS 6 zit niet in je reservekopie. En je kunt daar mappen verliezen wat uh, Roger aangaf. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Oké, okay, nog meer over dit punt. Ja, ik heb nog even een vraag. Ik heb in het foa gelezen dat iemand die uh, geüpdate had naar iOS 6 ook eerst moest configureren. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt. Je komt in het configuratiescherm terecht als je iOS 6 hebt geïnstalleerd. Dat is dus anders dan met updaten. Met een upgrade kom je daar inderdaad in terecht. Maar daarna staat alles weer precies zoals je het had achtergelaten in 5.1.1. Dus alle apps staan op hun plaats. Bij mij waren alle accounts en alle instellingen gewoon nog hetzelfde. Uh, alleen dus met dat weer uh, widget was er iets mis. Dus uh, je moet wel even door een aantal stappen heen, maar dat is niet ingewikkeld, dat wijst zich vanzelf. Wat ik ook nog kan vermelden is dat je gewoon, uh, tenminste dat was bij mij het geval, um, je e-mail e uh, accounts, die stonden er bij mij gewoon allemaal nog, uh, nog in, dus wat dat er gaat hoef ik uh, niet in te stellen. Uh, wat, ik, wat ik wel nog even op wil merken, ik heb natuurlijk heel even iOS 6 op mijn op telefoon gehad. Um, niet, niet heel lang, maar wat me wel opviel is dat, volgens mij zei jij dat ook uh, Ton straks, dat uh, mijn iPhone leek wel sneller. Als ik nu mijn mail opstart, duurt het meest 1 uh, of 2 seconden eer dat mijn mail zeg maar, uh, op is gestart. Als ik nu uh, uh, dubbelklik op mijn mail, dan staat in principe gelijk mijn mail al... Of uh, met iOS 6 was het zo, dat, dat um, na dubbelklikken uh, de mail eigenlijk direct op mijn scherm stond. En Sandra was bij wijze van spreken nog aan het praten. En ik kreeg al een toontje uh, dat er een nieuwe e-mail was. En dat heb ik bij 5.1, is dat dus niet zo. Ik bedoel, als je hem dan aanklikt, is hij wat trager. Hij is klaar met praten en een stuk traver naar mijn idee. Ja, maar dat, het binnenkomen van de mail hangt natuurlijk met, met veel meer factoren samen. Ik heb eerlijk gezegd niet de indruk dat iOS 6 sneller werkt op mijn iPhone 4 dan dat uh, 5 dat deed. Eerder misschien ietsje langzamer. Maar ja, de meningen zijn daar geloof ik al een beetje over verdeeld. Want ik las in het forum ook iemand die dacht dat iOS 6 sneller was. Nou, ik heb die indruk uh, niet. Ook met het starten van apps heb ik het gevoel dat ik ietsje langer moet wachten. Oké, okay, dan wil ik ook nog even terug naar wat we aan het begin van de voice chat over hadden. Dat was, dacht ik, de e-mail van Karel Pieter. Die had ik uh, wel met toestemming redelijk rustigloos doorgeschoven naar het eind. Nou, ik denk dat we wel richting eind gaan. Maar ik vind wel dat hij even aan bod moet komen, want dat hadden we beloofd. Dus Karel Brandloos, wie had het erover? Tom of Karel had het erover? <totstuk> Ja, ik had het er inderdaad over, maar ik uh, heb de indruk dat ik de oplossing nu gevonden had. De website waar ik de instellingen bekeken had, ze, uh, hadden ze een verkeerde poort uh, aangegeven volgens mij. En vergeten neer te zetten dat ik voor de uitgaande server ook een wachtwoord en gebruikersnaam moest invullen. Maar als het goed is, dan uh, zou het nu moeten werken. En wat het dankreden betreft trouwens heb ik net even een link gepost naar het voiceover forum. Naar een website waar de hele procedure nog een keer beschreven staat. En links naar de betreffende bestanden die dus uh, geïnstalleerd moeten worden. Dus uh, per uh, iPhone type en iPad. Dus uh, ja, er staan links naar de bestanden die nodig zijn. Hè? Dus die via iTunes geïnstalleerd moeten worden voor de... De iPad, de iPhone 4, de iPhone 4S. Uh, en... en is dat voor een downgrade naar uh, 5.1 of voor het algemeen van downgraden? Uh, nou, ik denk dat de beschrijving op zich voor alle versies wel geldt. Alleen de bestanden waarnaar, uh, uh, waar links naar geplaatst zijn, dat, uh, dat is voor uh, 5.1. Uh, is dat uh, dezelfde site die Roger ook al had gepost? Want die is, uh, daar staat ook dat... Uh, ...vind je ook dat filmpje volgens mij... ...en daar staan ook al die bestanden op, Karel. Uh, um, dat heb ik dan niet gezien... ...maar een filmpje heb ik op deze site niet kunnen... Oké, okay, nou beter twee dan, uh, dan helemaal geen... ...dus dan ga ik, ik ga zelf ook even kijken... ...of daar ook die verschillende vier uh, bestanden... ...of uh, 5.11 bestanden voor de iPhone 4 op staan. Oké. Okay. Nou, gelukkig is jouw mailprobleem opgelost. Schijnbaar als je probleem soms doorschuikt... ...lossen ze zich min of meer vanzelf op. Dat is ook altijd wel fijn... Dan wou ik eigenlijk voor vandaag af gaan sluiten, tenzij iemand voor de valreep nog iets heeft, dan kan dat nog. En anders maken we de valreep gewoon kort en dan gaan we gewoon lekker weekend vieren met z'n allen, zonder zon. Nou over dat uh, testen misschien nog eventjes van uh, de iPhone, uh, van, de, van dat iOS. ...we hadden het daar eigenlijk uh, voor drieën ook al even over... ...want uh, zou het vanuit accessibility iets kunnen zijn... ...want we kunnen dat natuurlijk wel als individu gaan roepen... ...maar volgens mij maken jullie net iets meer indruk... ...om uh, aan te bieden om in ieder geval uh, expliciet voor die Nederlandse voice-over uh, te gaan testen. Want kijk, deze fout met, het, uh, met die stem had er natuurlijk zo verschrikkelijk snel uitgerold... ...dat ze die volgens mij nog wel hadden kunnen herstellen... Uh, ...op het moment dat, uh, dat die uitkwam... Daar zijn we wel mee bezig. Uh, of wij bij die uh, testen kunnen zijn. Uh, het probleem is daar een beetje. Als ik als Nederlands accessibility meneer zeg dat die stem niet goed is. Dan zeggen ze ja, de stem is niet goed, dat klopt. Maar als daar uh, in tegen 100.000. Nou, 100.000 weet ik veel. 100 uh, Engelse stemfouten zijn. Dan gaan die echt gewoon voor omdat dat taalgebied veel groter is. Dus ik weet niet of dit voorkomen had kunnen worden. Uh, als er iemand meegetest had. Dat hangt dus een beetje van, van de andere hoeveelheid ellende af. Of zoiets voor hun in verhouding erg kleins daarmee aan bod komt. Dat is net zoiets. Nou, ik ben het een met je eens dat dit redelijk uh, veel is voor Nederland. Maar de 5.1 stem die maakte altijd iets raars van het woord format of formaat of zo. Dan maakte hij die frejay van of iets dergelijks. Dat leek echt helemaal nergens op. En ja, daar zeiden ze ook van. Ja, dat is zo klein. Uh, ...dat gaat misschien wel nooit opgelost worden... ...omdat er altijd grote bergen bugs... Uh, ...overheen gestemd worden. Bij iedere bug wordt een soort gewicht aangehangen... ...en ja, uh, totdat je bug bij gebrek aan gewicht... ...mogelijk komt bovendrijven... ...dan wordt die wel opgelost. Maar als er dus maar andere belangrijke bugs... ...in Apples ogen of in testgroep ogen binnenkomen rollen... ...dan blijft die uh, Nederlandse stembug gewoon zitten... Dus ze kunnen ook niet beloven dat die er bij een komende update gewoon uit is. Hoe jammer het ook is. Daarnaast heb ik nog een beetje hoop uh, dat het buiten het OS om te regelen is. En de reden daarvoor is dat de vlakke stem heeft de bug gewoon niet. Dan gaat het goed. En het zit alleen in de HQ stem die je toch apart kunt downloaden. Dus zou je eigenlijk zeggen dat je het ook apart zou moeten kunnen oplossen. Maar misschien is daar uh, de hoop de vader van de gedachte. Of de wens of weet ik veel wat. Ah, dat ben ik op zichzelf wel met je eens. Die stem is natuurlijk een losse module die gedownload wordt. En ja, ik zou bijna zeggen van... Uh... Gebruik de oude stem weer. Euh, maak er hem, Bedoel, Daar was niks mis mee. Maar goed, dat, dat zal wel niet zo simpel zijn. Maar het is zo'n. Kijk, wat je zegt over dat ene woord, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit is gewoon een fout functioneren van de stem als zodanig. En dat is natuurlijk wel een graadje ernstiger. En dan blijft het natuurlijk wel een, een klein taalgebied, dat ben ik met je eens. Ja, nogmaals, dit is dus afhankelijk van de zwaarte van de rest van de buks die binnenkomt. Uh... Of, of zoiets opgelost kan worden. Dus het, het is dus niet zo. Wat er eerst binnenkomt, wordt eerst opgelost. En wat het laatst binnenkomt, wordt het laatst opgelost. Zeker niet. Als er gewoon hele belangrijke dingen binnenkomen. Wat ze bijvoorbeeld toen met dat Antenne probleem hadden. Met die iPhone 4. Ja, dat is gewoon zo'n groot probleem. Dat zullen ze mee aan de slag moeten. En als ze bijvoorbeeld. Uh Echt patenten van Samsung geschonden blijven, blijken te hebben... Ja, ...dan zullen ze ook wel en een dikke boete moeten betalen... ...en als de donder die uh, geschonden patenten uit software moeten gaan sleutelen. En dan, ja, dan wordt zo'n stem misschien wel nooit opgelost. Dat klinkt misschien wel een beetje triest hoor... ...maar laten we hopen dat het bij een volgende update gewoon beter is. Nou, dan komt er nog een heel klein stukje valreep en dan ga ik afsluiten. Ik had net nog even een vraagje. Ik heb net uh, met uh, mijn hond uitgelaten en daar had ik nog even die turn-by-turn uh, -turn navigatie gebruikt. Die werkt echt geweldig. Um, zouden daar ook andere stemmen voor gedownload kunnen worden? Uh, denk je? Ik heb geen idee. Heeft hij geen instellingen waar je dat ding kunt instellen? Ik heb hem nog nooit gezien. En ik ben een iPhone 3G mens, dus uh, 3GS, dus daar kan hij zeker niet op werken. Nee, er zijn verder geen instellingen daarin volgens mij, maar uh, nee, daar ben ik genoeg. Hij werkt, uh, uh, het verschilt niet echt heel veel van de voice over stem, maar uh, hij is goed te doen. En hij heeft zich al blijkbaar weer thuisgebracht. Nou, dat is een, uh, wat mij betreft, mooi slot van deze voice chat. Oké okay, mensen, ik vond het weer uh, hartstikke leuk en gezellig. Er waren dit keer geen apps, maar een hoop uh, IOS gedoe. Nou, dat is ook wel zo belangrijk dat je er best eens een keer uh, een uurtje of anderhalf uur over kunt dimdammen met z'n allen. Leuk voor de inbreng die er was van uh, een aantal mensen. Ik ga jullie een goed weekend wensen. Ik moet tot mijn schande de podcast van vorige week nog posten in het FOA-forum. Of heb ik dat wel gedaan? Nou, ik weet het gewoon niet meer. Ik heb met het idee lopen spelen. Maar ik dacht vanmorgen echt dat er een mailbom was losgebarsten. Uh, zowel in het foa forum als in een aantal andere dingen. Ik had echt zoiets van nou, ik ga vandaag gewoon nooit meer door die mail heen komen. En er staat nog steeds heel veel, maar ik zal hem straks nog even posten. Dan hebben we ook de podcast van de vorige week. Wat mij betreft groeten en een fijn weekend. En maak er een leuk weekend van. Hoi hoi.